9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. En goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. De veiling van een stukje bruidstaart van Kate en William... levert 3000 euro op. Maar ja, waarom zou je het willen hebben? En we horen premier Rutte over zijn bezoek aan China. En daar hoort u al meer over in het NOS-journaal met Dorot Negans. Premier Rutte gaat volgend jaar opnieuw naar China... maar dan met een grote handelsmissie. Dat heeft Rutte gezegd na een ontmoeting in Peking... met de Chinese premier Li Keqiang... Ook komt er een speciale Nederlands-Chinese commissie... voor verbetering van de onderlinge economische betrekkingen. Rutte is vandaag en morgen in China samen met minister Ploemen en topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven. In het gesprek met de Chinese premier... is ook de mensenrechten situatie in China aan de orde gekomen. Rutte zet het onderwerp weer op de agenda... nadat de dialoog drie jaar had stilgelegen... zegt correspondent Marieke de Vries. Hij kon niet aangeven waarom dat toen is stilkomen te liggen, maar die wordt nieuw leven ingeblazen doordat de Nederlandse mensenrechtenambassadeur volgende maand alweer hier op bezoek komt om dan speciaal over mensenrechten verder te spreken. Premier Lee zei dat hij zelf het belang inziet van hervatting van de dialoog. Minister Timmermans vindt dat de Europese Commissie kleiner moet worden. In de Financial Times schrijft de minister dat dit de focus en de slagkracht van Europa zou vergroten. Nu hebben alle 28 Europese lidstaten een eurocommissaris. Het Europees verdrag staat dat het er minder moet worden. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Timmermans vindt het tijd dat de afspraken in het verdrag worden nageleefd. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal de winst zien stijgen... met 11 naar 390 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Salm spreekt van een bevredigend resultaat... gezien de moeilijkheden waarmee de Nederlandse economie te kampen heeft. De bank verkocht dit jaar zijn laatste restje Griekse leningen... En dat zorgt ervoor een meevaller, zegt financieel directeur Grotenhuis van ABN. Wij hebben in het verleden afschrijvingen gedaan, voorzieningen genomen. En die hebben we sombere gemaakt toen dan achteraf nu nodig blijkt. Dus we hebben verkocht en hebben daar een. Het gaat ook beter in Griekenland natuurlijk vergeleken met anderhalf jaar geleden. En daar hebben we dus een winst op gemaakt. Volgens Salm lijken een aantal economische indicatoren erop te wijzen. dat de crisis over zijn hoogtepunt heen is. Maar we blijven zeer terughoudend. De Nederlandse economie heeft last van het gedaalde inkomen van consumenten... en van de stijgende werkloosheid, aldus Salm. Bij een ongeluk op de A10 bij knopen De Nieuwe Meer... zijn drie mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De A10 was een paar uur afgesloten. De politie zegt dat de chaos bij De Nieuwe Meer groot was. Ook bij de afslag Diemen op de A10 gebeurde een ongeluk. Daar reden vijf auto's op elkaar, maar niemand raakte gewond...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 De zaak werd herzien nadat hun advocaat Knoops daarom had gevraagd. Hij is dan ook blij met de uitkomst. Het is de eerste zaak in dit gebied van dit formaat... waarbij dus een dwaling A is blootgelegd en B is teruggedraaid. En je ziet ook hoe toch redelijk gevaarlijk het kan zijn... om af te gaan op bekentenissen en belastende verklaring, Want daar was deze zaak eigenlijk op gebaseerd. Een van de twee mannen was al uit de gevangenis. De andere komt vandaag nog vrij. Het weer na het oplossen van de mistbanken. Geregeld zon blijft droog. Alleen in de kustprovincies valt nog een bui. Het wordt 9 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen ook zonnig en droog. Zondag is het bewolkt. En dan vooral in het noorden druilerig. In het zuiden is zondag een grotere kans op wat zon. Zorgen rond Amsterdam. Dorald had het er net ook al over. Helene de Geest, wat is de actuele situatie? Nou, de actuele situatie is dat alle rijstroken in ieder geval weer open zijn op de wegen rond Amsterdam. De files zijn natuurlijk nog niet opgelost. Vooral nog een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en ten Nieuwe Nieuwemeer. Daar staat 6 kilometer. En op de A9 is het nog erg druk van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en Bad Hoefendorp ook 6 kilometer. Op de A10 zelfde ring gaat het een beetje de goede kant op. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat wel een behoorlijk lange file die veel verdraging oplevert. Tussen Kootwijk en de Afrit Hoenderlo, 8 kilometer. Ze zijn daar bezig met technisch onderzoek na een ongeluk waardoor de rechte rijstrook dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Verder problemen bij Utrecht op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knopen lunetten, 5 kilometer. Het heeft te maken met een autobrand waardoor de rechte reis dicht is. Maak Robin Visser ons verslag even. Gaat zich verplaatsen en hij gaat van heten naar nieuw heten. 239 euro? 239 euro? Jij hier bij de Volkswagen-dealer? Ja.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 De premier is in China, we horen hem zo. En Dino Boutersen, de zoon van, krijgt nu ook een onderzoek in Suriname aan de broek. En dit hoorden we tijdens het huwelijk van William en Kate. Till death has to part. En nu, 2,5 jaar later, is er een stuk van hun bruidstaart geveild. Dat leverde nog 3000 euro op ook. Maar ja, is zo'n taart na zoveel jaar nog wel lekker? Maar eerst de Filipijnen, want tussen al het puin in de Filipijnse stad Tacloban zijn veel kerken wel blijven staan. Geloof speelt een grote rol in de manier waarop de Filipijnen omgaan met de ramp. Verslaggever Mathijs van der Wiel zocht een kerk op die nu als opvangcentrum wordt gebruikt. Kinderen rennen rond. Overal liggen de geredde bezittingen van de mensen die een huis kwijt zijn. Dat yes, is mijn zelfs.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 Maar ik niet We hebben onze services, kerkservices. Zelfs de mis kan nu niet doorgaan. Maar daar gaat het nu ook niet om. Dit is niet the tijd om give religieuze. religious, gesprekken uh, no te <laughs> En de mevrouw die haar huisje met koorbanken heeft ingericht. bij het kapelletje links in de kerk, die zegt het hem zo precies na. Wat to us hier in Tacloban. is just een challenge. God so daagt ons uit. We moeten in God geloven. Yes, we not lose, just faith. Zonder God kunnen Because we niet overleven. Is no God. we can survive. En al die doden dan? We'll it. We moeten But vooruit, right proberen now. te vergeten. We will try, to move on. We will try to and Een nieuw leven start beginnen. Een new life. Matthijs van de Wiel vanaf Tacloban, dus Filipijnen. Mark-Robin Visser is de hele ochtend al bezig goederen in te zamelen. Dat heeft hij gedaan in hete, maar hij heeft zich geplaatst. Hij is naar nieuw hete gegaan, want ook daar, op school, zijn de kinderen bezig. Mark-Robin, wat doen ze? Ja, ja, ik moet een beetje wat zachter praten, want de televisie staat hier aan. De kinderen van groep 4 van de sint jozefschool kijken even naar het jeugdjournaal van gisteravond. Morgen aan het eind van de En dat dag... gaat over dat vliegtuig, dat hebben we ook in het Grote Mensenjournaal gezien, hè? Van dat grote vliegtuig vol met spullen. Wat naar de Filipijnen uh, ging. zeg, en de Filipijnen, dat is eigenlijk wel heel ver weg, hè? Ja. Wist jij wel waar dat was, de Filipijnen? Nee. Nee. Wat heb jij hier voor je op je tafeltje staan? Een uh, doos. En vertel eens wat er in die doos zit: rijst, uh, handdoek, knuffels, kleren, thee. Sprintjes. En dat heb je allemaal zelf voor de mensen in de Filipijnen bij elkaar gescharreld. Ja. Ja, wat goed. Ik ga eventjes naar de volgende hier. Zeg, Mico uh, heet jij, denk ik, want dat staat op dit papiertje. Jij hebt nog nee. geen doos. Nee, want daar ben ik nog aan het bedenken, want dit moeten wij allemaal kopen. Jij hebt een brief gemaakt met uh, alles wat je nog moet doen. Vertel eens, wat staat er allemaal op? Ja, er staat dat ik nog moet kopen, vlees, blik, pakje, soep, een rijst... Aspirine doe je er ook in. Hartstikke goed. En jij hebt ook eten hè, bij je? Ja. En ook een hele doos vol met soep, zag ik al, en bruine bonen. Dit is een uh, communieproject. Ik ga even naar de, ja, de juf, mevrouw Overmars. Het eerste, eerste communieproject. Ja, dat klopt. Ja. Uh, de kinderen doen uh, de eerste heilige communie straks, ja. in maart. En daarvoor hebben ze een spa-project... waar ze leren om te delen met ja. anderen... Nou, is Zijn de Filipijnen, zelfs voor grote mensen... is het al een beetje een ver van een bedshow, wat daar gebeurt. Hoe krijg je die kinderen nou betrokken bij zo'n ramp zo ver van huis? Nou, uh, we kijken vaak eventjes het jeugdjournaal terug... en dan hebben we er met elkaar een gesprekje over van... Goh, hoe ver ben jij al? Ja. Uh, heb je al ideeën? Praat je er ook thuis over? Misschien met je broertjes of zusjes... Ja. dat je uh, iets bedenkt van, goh, wat kunnen we maken? Ja. Zullen we dat eens even vragen? Praat jij er met je broertjes en zusjes over thuis... Niet echt heel veel. Nee? Wat zit er in jouw... Uh, wat heb jij in je pakket? Een speelgoedpaartje, koffie, thee... Een, een haarborstel, zie ik. Ja. En... Heb je die zelf niet nodig? Ik heb er heel veel thuis. Oh, je hebt er heel veel thuis. Wat goed. En wat heb jij? Oh, die is ook nog leeg. Je moet ook nog wat doen. Ja, ik heb een voetbalveld en papetjes en nog een versje. Oh, wat goed. Zeg, hoe denk jij nou dat het in de Filipijnen is... Uh, niet fijn. Nee? Nee. Vertel eens. Maar ik denk dat ze het niet fijn vinden en dat ze, dat ze heel dringend hulp nodig hebben. Ja. ja. Dat hebben we net ook in het jeugdjournaal nog weer gezien, hè? Ja. Ja. Nou, zeg, ik wens jullie veel, veel succes met jullie project. Uh, veel dank succes. Je dank je wel. Ja, en de juf ook. Uh, jullie hebben nog het een en ander uh, te doen, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Eind november uh, we, hopen we dat de dozen allemaal klaar zijn. En dan gaan de kinderen naar nieuw toe om de dozen in te leveren bij uh, het Hulpgoederencentrum. Bij het Hete's hulpgoed ja. bij uh, Truus en Jo, waar ja, ik de hele ochtend uh, was. Ja, dat klopt. En ze zeiden daar al, er kan nog meer bij, dus uh, vooral uh, blijf uh, inzamelen, zou ik zeggen. Ik heb uh, de link ook nog even op mijn weblog gezet naar het Hulpgoederencentrum. Veel succes allemaal met het inpakken. Dankjewel. Tot ziens. De groeten uit nieuw zeg ik dan. Ja. De groeten uit Hilversum terug. En wilt u veel meer erover weten? Ga dan even naar het weblog waar Mark Robin het al over had. Gewoon nos.nl Het NOS Radio 1 Journal. Premier Rutte, die brengt een tweedaags bezoek aan China. Doel van het bezoek is om de diplomatieke en economische banden aan te halen. Hij wordt daarop vergezeld door een stevige handelsmissie... met de directeuren van alle grote Nederlandse bedrijven. Rutte werd vanochtend ontvangen door de Chinese premier Li Keqiang. Correspondent Marike de Vries ving onze premier... na afloop van dat gesprek op en vroeg hem naar zijn eerste indruk. Positief. Net een lang gesprek gehad samen met Liliane Ploemen van buitenlandse handel met de minister-president Li... Daarna ook met hem geluncht. We hebben eigenlijk heel breed gesproken over de relatie Nederland-China. En natuurlijk ook uitvoerig gesproken over de handelsbetrekkingen. Welke thema's heeft u uh, aangehaald met hem? In de volle breedte, dus de handelsbetrekkingen. Eh, dan gaat het bijvoorbeeld over de positie van de agrarische sector. Maar ook het feit dat de handel tussen Nederland en China. inmiddels zoveel sectoren meer bevat: bankair, eh, industrie, eh, op het terrein van water. Eh, te veel mochten noemen. Uh, vervolgens is er ook gesproken over thema's als uh, mensenrechten, uh, de internationale politieke verhoudingen. Uh, het feit dat China en uh, Nederland dadelijk ook gaan samenwerken in Mali. Dus die, de volle breedte is behandeld. Nou, u had ook nogal wat te bespreken, want Nederland was vijf jaar niet op het niveau van de minister-president geweest. Moest u dat nog even goedmaken? Ook merkte u dat, daar, nou ja, dat u nog even extra uw best moest doen? Dat heb ik niet gemerkt. Waar is wel. Het feit is inderdaad dat we te lang niet geweest zijn. Dus in die zin is het goed dat dit bezoek plaatsvindt. En je merkt ook dat China echt investeert. Wij worden vandaag ontvangen, zowel bij de minister-president, als, als de voorzitter, als bij de president. Dus we worden op bij de drie belangrijkste Chinese eh, topmensen hier aan het land ontvangen. Dus dat laat ook zien dat ook China echt wil investeren in die relatie. Heeft u het idee dat China... Het een en ander te winnen heeft bij Nederland, bij die verhoudingen? Wederzijds. Uh, wederzijds. Uh, Nederland heeft natuurlijk hele goede handelsbetrekkingen wereldwijd. En je ziet dat China geïnteresseerd is hoe wij, of het nou zaken doen met Latijns-Amerika is, of Afrika en Azië. Hoe we dat aanpakken uh, en welke bedrijven erbij betrokken zijn. Hoe we de verbinding leggen tussen politiek en bedrijfsleven. Dat vindt men buitengewoon interessant. Tegelijkertijd is uh, Nederland naar Duitsland zo'n beetje de belangrijkste handelspartner voor China in Europa. Uh, en daar zijn nog zoveel mogelijkheden om dat verder uit te breiden in een tijd waarin de economie het zwaar heeft, wereldwijd. En dus die handelsbetrekkingen kunnen bijdragen aan groei en aan banen. Handelsbetrekkingen, economie, daar gaat deze missie over. Mensenrechten heeft u niet specifiek opgenomen in uw programma. U bezoekt bijvoorbeeld niet mensenrechtenactivisten zoals uw voorganger premier Balko en de wel deed. Klopt, daar is nu in een 36 uur programma geen ruimte voor, maar het thema is wel uitvoerig aan de orde. We hebben onder andere afgesproken, de minister-president en ik, dat we de mensenrechten dialoog, die nu drie jaar stil ligt tussen China en Nederland, dat we die weer gaan oppakken. En dat in december de Nederlandse mensenrechtenambassadeur naar Beijing reist om dat thema weer met elkaar te gaan behandelen. En wat ik weer positief vond, is dat de premier hier zegt, ja, dat thema is ook van belang. Omdat we in China uh, uiteindelijk ook de creativiteit meer ruimte moeten geven. En voor creativiteit zijn mensenrechten weer een randvoorwaarde. Dan voelen mensen zich vrijer. Uh, dan kunnen ze zich uiten uh, en kan een land als geheel ook creatiever worden. Dus... Niet plichtmatig, maar ook een echte een motivatie om dat thema op te pakken. We zeiden toen, ja, creativiteit, maar dan moet u ervoor zorgen dat die mensen niet zomaar opgesloten worden. Nou, we hebben die mensenrechten natuurlijk met elkaar besproken. Uh, daarom gaan we ook die mensenrechten-dialoog uh, weer met elkaar uh, oppakken. We uh, hebben uh, ook gesproken over de rol van het bedrijfsleven erin. Uh, want die is ook groot. En daar heeft de Ploemen in mei ook al over gesproken. En dus wat kunnen bedrijven doen? Corporate social responsibility om dat thema op de kaart te zetten. Ja, vanuit China, de andere kant van de wereld. Maar goed, dat hoorde u al. Was deze bijdrage van Marike de Vries... die in gesprek was dus met premier Mark Rutte. Helene <lacht> Geest, bij de ANWB. Wat zijn de lichtpuntjes? Uh, nou, het gaat sowieso de goede kant op, hoor. zelfs bij Amsterdam... waar toch echt sprake was van een verkeersinfarct vanochtend. Nu is het eigenlijk nog vooral druk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... en op de A9 van Alkmaar naar Amsterdam. En ook op de A1 bij Hoenderloo gaat het de goede kant op... want daar was de weg ook een tijdje half afgesloten. De alle rijstroken zijn vrij, de file is ook aan het oplossen. En datzelfde geldt voor de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knopend Lunetten. Lunette. Daar zijn ook alle rijstroken weer vrij... en ook daar is de file snel korter aan het worden.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 Williams, liar, liar was dat. Openbaar ministerie in Suriname begint een strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten in de zaak tegen Dino Bouterse. Dino Bouterse, de zoon inderdaad van de Surinaamse president. Bouterse, Dino dus, zit nu vast in de Verenigde Staten. Correspondent Harman Boerboom vertelt waarom het Surinaamse Openbaar Ministerie onderzoek doet. Nou, Dino Boutersen die is in een val getrapt van Amerikaanse undercoveragenten... die hier in Suriname over de vloer waren. Ze hadden zich voorgedaan als uh, afgevaardigden van Hezbollah-strijders... die een trainingskamp wilden opzetten in Suriname. Dino had tijdens die ontmoeting met die agenten... zware wapens en cocaïne laten zien. en Dat vond plaats in een overheidsgebouw van, uh, van Suriname. Ze lagen daar opgeslagen, die spullen. Bovendien had hij valse, pa valse paspoorten verstrekt. Hij heeft gezegd dat hij er nog meer zou kunnen maken. Hij had... Uh, de... Hezbollah-agenten, de zogenaamde Hezbollah-agenten, gezegd dat er al een locatie was voor het trainingskamp en dat daar ook al wapens aanwezig waren. En bovendien is er door Dino, uh, in ieder geval in opdracht van hem, een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aan boord van een lijntoestel gebracht. Nou, dat kan hij nooit allemaal in zijn eentje gedaan hebben. Bovendien betreft het allemaal strafbare feiten die zich op Surinaams grondgebied hebben vo voorgedaan. En om die reden zegt nu het Surinaamse OM, er is ook in Suriname een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Maar hoe onafhankelijk kan zo'n onderzoek zijn? Want uh, zijn vader is de president van Suriname. En niet zomaar een president, het is een machtig man. Ja, dat is absoluut waar. En dat is ook altijd weer spannend. Het was ook heel spannend om te kijken of er überhaupt zo'n onderzoek zou komen. Maar er zijn internationale verdragen eh, tussen Suriname. Met, eh, met name ook met de Verenigde Staten en andere Zuid-Amerikaanse landen. En in feite dwingen die Suriname eigenlijk om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. En daar kan de PG, de procureur-generaal, zich dus door gesterkt voelen. En als Suriname de zaak op zijn beloop zou laten... dan zou de rechtsstaat in het geding zijn en de internationale druk die is dus heel erg groot. In Suriname is inderdaad nog niet alles helemaal in orde, maar het OM en de rechters die lopen echt niet allemaal aan de leiband van president Boutersen. Vergeet ook niet dat er in Suriname al eerder criminelen zijn opgepakt. Ook die in contact stonden met Boutersen senior. En denk ook aan het decembermoordenproces. Dat is ook door het Surinaamse OM opgezegd en dat is opgezet. En dat betrof natuurlijk ook een proces tegen de president zelf. En dat is ook allemaal gelukt. Ja, maar goed, op het moment dat de president om de hoek komt te kijken... dan denk je al snel aan politiek. Gebruiken de Verenigde Staten de zaak tegen de zoon van de president... dus tegen Dino, ook om zijn vader... de president van Suriname onder druk te zetten. In ieder geval denken veel aanhangers van president Bouterse dat wel. Zij zijn ervan overtuigd dat er sprake is van een complot om Boutersen te beschadigen. Eh, zodat hij in de verkiezingen over anderhalf jaar een nederlaag zal leiden. Of er in ieder geval veel minder sterk uit zal komen dan hij bij de vorige verkiezingen is gekomen. Maar er speelt nog iets anders. De arrestatie van Dino kan wel degelijk ook een andere reden hebben. President Boutersen die werkte aan het begin van zijn regeerperiode. Het eerste jaar met name heel goed samen met de Verenigde Staten in de opsporing van internationale criminaliteit. Maar toen zijn er allerlei mutaties geweest. Mensen zijn vervangen op het ministerie van Justitie en bij de politie. En uh, vanaf dat moment is de klad een beetje gekomen in die samenwerking. De Amerikanen die vinden dat niet leuk. En uh, Dino kwam daar nog een keer tussendoor... Uh, als uh, iemand die zich steeds vaker profileerde als een bandeloze crimineel... en die maar deed waar hij zin in had. En het lijkt er dus heel erg op dat de Amerikanen... zowel vader als zoon Bauterse een tik op de vingers hebben willen geven. Zo van tot hier en niet verder. Harman Boomboom was dat vanuit Suriname. Een stukje bruidstaart van de Britse prins William en zijn vrouw Kate is vorige week geveild. <coughs> Pardon. Iemand heeft er 3000 euro voor betaald. Meester patissier Robert van Beckhoven, Goedemorgen. Goedemorgen. We goedemorgen. Ken... Goedemorgen. We kennen u natuurlijk van dat populaire televisieprogramma Heel ja, Holland Bakt. Ja, ja, ja. Zou u daar nou geld voor betalen voor zo'n stukje bruidstaart van 2,5 jaar oud? Als het uh, mooi geconserveerd is, denk ik wel, ja. Ah, maar maar is het, het is wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Laten, we, eh, ja, laten we eerlijk wezen. Hè? Als, het, eh, als je zo'n mooi stukje kunt bewaren, dan... Uh, maar ik zou hem dan ook niet opeten, hoor. Nee, dan zou ik het nog verder bewaren. Maar hoe, ja. hoe, hoe bewaar je een stuk taart goed, dus mooi geconserveerd? Ja, ik, ik denk dat uh, uh, in dit geval, als het nog wil eten... ...zullen we hem in de diepvries moeten bewaren, want anders is het natuurlijk niet meer eetbaar. Ah. Uh, en naar het, naar het ontdooien zullen we hem toch een beetje moeten opknappen... Want een glazuurlaag zal vocht aantrekken natuurlijk. Ja, en die Allee, valt dan eh, uit elkaar. Ja, die, eh, het gaat wel uit elkaar vallen. Maar als je hem heel mooi zeg maar, eerst laat drogen... of op een of andere manier... dat je niet gaat schimmelen dat het vocht eruit is... Dat denk ik wel dat je hem lang kunt bewaren, ja. ja komt, komt het trouwens vaak voor dat mensen uh, zo lang uh, een stukje taart bewaren? Ja, ik geloof dat uh, uh, Elisabeth ook nog een stukje taart heeft. Ja, he? dat heb ik ook gelezen, inderdaad. Ja. Dat, is, is ook recent, dat, dat bracht ja. trouwens 2000 euro op, uh, de, de, okay. de taart uit 1947. Ja, ja kijk, ja, ik zou er geen hapje van nemen in ieder geval. Maar uh, het is wel heel bijzonder natuurlijk. Hè. Laten we, ja, laten we wel wezen. Het is, uh, het is veel suiker. Hè. In Engeland gebruiken ze veel suiker in hun... Ja in hun taarten, dus, dus dat is sowieso wel een goed conserveermiddel. Uh, en, ja, het is, ik denk dat het voor de bijzonderheid is hè, een mooie maar, uh, een ik, mooi ik, extra ja, ja, Maar is het geen traditie om uh, de bruidstaart um, op de uh, trouwdag... Uh, in zijn geheel te, uh, te consumeren? Ja, niet uh, door, ja. door de bruid en bruidegom... Ja, maar het door lekker, de gasten. Kijk, hier komen ook heel veel uh, bruidsparen en die zeggen dan... ik wil de bovenste taart bewaren voor, de, voor een jaar later... voor het eerste kindje. Of, um, ja, dat hebben we hebben ook wel, dat doen we. Dan zeggen we, nou, laten wij het in de tempex doosje en hier in, de, in onze vriezer bewaren. Want die zijn altijd een beetje professioneler. Als je dat thuis in een schuifje zou bewaren van je diepvries, nou, dan is er na een jaar niks over. Dat gebeurt wel. En heel soms zeg ik, weet je wat we doen? Want ze hebben soms heel mooie filmpjes. Dat is ook een jaar niet goed, ook al in de diepvries niet. Zeg ik, weet je wat, over een jaar, uh, of als zover is, dan maken we wel even nu uh, hetzelfde taart. Lijk, lijkt mij het meest logische: bewaren het recept en doe het opnieuw. Ja, dat doen we dan meestal wel. Ja. Maar sommigen houden we vast aan die traditie. Nee, dat moet zo. En nou, dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we het in een tempex-doosje in de diepvries bewaren. En uh, over een jaar maken we het wel open, dan zien we wel. Nou ja. hoe dat is geworden. Het zijn bijzondere gewoontes. En dat allemaal ja. omdat iemand bereid is geweest om 3000 euro ja, neer te tellen. Nou ja, okay. voor het stukje bruidstaart. Ik uh, dank u wel, ik wens u veel succes. Gaat u vandaag ja, nog nou. bruidstaart bakken? Of, uh? Ik ga dadelijk... Uh, uh, ik, heb, ik heb het nog een beetje druk vandaag. Ik ga dadelijk hele mooie taartjes maken en, uh, en een stukje brood ga ik bakken. Oké, okay. nou veel plezier erbij. Ja, ik hoop okay, dat wel lekker wordt. Robert ja. van Bekhoven, dag. Fijne uitzending, daar. dag. Nou, de uitzending is bijna afgelopen, maar ik... Neem dat meteen mee richting Wouter. Want uh, fijne uitzending voor jullie dan ook. Maar, maar waar gaat je uitzending over? Uh, wij gaan het hebben over het banenplan van minister Ascher. In de zomer voorgesteld. Hoe gaat ja. het er eigenlijk mee? Zijn er meer mensen aan het werk uh, geholpen door dat banenplan? En de waterschappen, de verkiezingen daarvoor. <lacht> dat is niet een heel uh, populair gebeuren. Nee. Dus hebben ze bekende Nederlanders ingehuurd om de waterschappen onder de aandacht te brengen. Ik heb een poster gezien, maar ik ga niet meteen van wie? vertellen... Van, hoe heet ze ook alweer? Um, Ellen ten Damme? Ellen, ja, en daar gaan we mee praten. Oh, je had, oh nou, blijf ik aan de, aan de zender, hoe dan ook. Veel plezier, Wouter. Dit is Radio 1. Precies half tien, hier is Dorland Negers met het NOS Journaal. Premier Rutte gaat volgend jaar opnieuw naar China... maar dan met een grote handelsmissie. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting in Peking... met de Chinese premier Li Keqiang. Ook komt er een speciale Nederlands-Chinese commissie... voor verbetering van de onderlinge betrekkingen op economisch terrein. Rutte is vandaag en morgen in China samen met minister Ploemen en met enkele topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal de winst zien stijgen met 11 naar 390 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Zalm spreekt van een bevredigend resultaat... gezien de moeilijkheden waarmee de economie te kampen heeft. Volgens Salm lijken we wat betreft de crisis het ergste gehad te hebben... maar hij blijft wel erg terughoudend. En bij het Griekse eiland Lefkas zijn zeker 12 immigranten omgekomen nadat het schip waarop ze zaten was omgeslagen. 15 immigranten wisten de kust te bereiken. En daar sloegen ze alarm. Griekenland is het EU-land dat de meeste illegale immigranten binnenkrijgt. Die komen dan vooral uit het Midden-Oosten en uit Afrika. En dat zijn de hoofdpunten. Alleen de geest, ik las net op Twitter. Iemand die zei: kan de aftiteling van de files beginnen? Ja, nou, de, die is begonnen inmiddels. Ja, dat uh, gaat helemaal de goede kant op nu. We hebben inderdaad wel heel erg veel uh, ongelukken gehad vanochtend. En de nasleep van die ongelukken zorgt nu nog voor een paar hardnekkige files. Op de A1 nog, van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Kootwijk en de Afrit Hoenderloo, 4 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp nog 5 kilometer... A9, Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend-Raasdorp, 6 kilometer. En nog eentje op de A12, van Arnhem naar Den Haag, voor knoopend Lunetten nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Malafide incasso-bureaus lichten mensen met schulden op. Bekende Nederlanders gaan de waterschappen helpen. Is er al meer werk door banenplan van minister Asscher... en het ochtendumeur van Nielgun Jerli. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Jedmok is vanmorgen in Dordrecht. In eenzelfde tent als waar Obama in zit... als hij zijn meest geheime gesprekken op locatie voert. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Malafide incasso-bureautjes kunnen ongehinderd hun gang gaan. Ze vragen veel te hoge tarieven, betalen niet door aan de opdrachtgever... of zetten mensen met een schuld onder zware druk. De overkoepelende organisatie van incasso-bureaus... maakt zich grote zorgen over het imago van de branche. Goedemorgen, Jet Kremers. Goedemorgen. U bent voorzitter van die overkoepelende organisatie, de NVI. Dat... Hoe groot is het probleem? Ja, dat probleem is aanzienlijk, omdat slechts 26 leden bij de NVI zijn aangesloten en die zijn allemaal gecertificeerd. En dat betekent dat ze zich moeten houden aan alles wat de wetgeving voorschrijft... maar bovendien zich moeten onderwerpen aan strenge keurmerkregels... die hun gedrag in feite reguleren. Zodat ze zich inderdaad respectvol en goed van hun taken kwijten. En dat is dus heel belangrijk. Maar doordat de overheid en met name de minister van Justitie niet wil erkennen dat daar een keurmerk voor wettelijk verplicht moet worden, kan iedereen in het wild beginnen. Ja, want en hoeveel bureautjes zijn er? Hoeveel incassobureaus? Nou, het is heel moeilijk in te schatten omdat de registratie daarvan ook niet helemaal helder is en zuiver is bij de Kamers van Koophandel. Maar noemt u eens een getal nou, bij benadering? laten we zeggen 400 of zo. Ja. En daarvan zouden er dan 26 gecertificeerd ja, zijn? Ja, zijn uh, dat zijn wel hele grote bedrijven. En het zijn gerespecteerde bedrijven uh, die ook echt uh, hun naam waard zijn. Maar daarnaast zit er dus een hele grote scheefgroei... en. Dat zou heel gemakkelijk gereguleerd kunnen worden, mits dat ministerie, maar uh, zou willen erkennen dat het gereguleerd zou moeten worden bij wet. Want je kunt wel als particuliere doen wat de overheid wil, namelijk zelfregulatie, hebben we gedaan. Maar als je dat niet erkent, dan geldt alleen alle wet- en regelgeving voor degene. Die geldt natuurlijk voor iedereen. Alleen als mensen zich daar niet aan houden. En doen wat hun zelf goed uitkomt. dan is er niemand die dat op dit moment controleert. Ja, van die... En dat kun je ook niet controleren. als je dat niet vervolgens reguleert. Nee, van die 400 bureaus hè, bij benadering. Hoeveel daarvan maken zich schuldig aan, uh, aan malafide praktijken? Ja, daar zitten ook goede tussen. Want daar doe nee, dat ik begrijp op, ik. Maar tuurlijk, laten we maar nu eerst het ik, hebben over de, ja, de, de, de malafide. Dat weet je niet, want op het moment dat je ze een, precies met naam en toenaam kunt uh, pakken... dan uh, wordt dat ook wel gedaan. En dan komt het ook wel in de pers. En dat hebben we deze zomer natuurlijk ook breed uitgemeten gezien. En vorige week bijvoorbeeld hebt u gezien dat uh, Omroep Gelderland uitgebreid... ...aandacht aan heeft besteed hoe Malafide bureau, een, een Malafide bureau in feite mensen enorm gedupeerd heeft... ...door ze jarenlang af te laten betalen en vervolgens dat niet door te betalen aan de schul, ja. schuldeiser... ...waardoor die mensen uiteindelijk nog hun volledige schuld in eigen... Ja, voor zichzelf hebben. Wij dat horen, mevrouw Kremers, niet. wij horen het cijfer dat de helft van die 400 uh, incassobureaus zich schuldig zou maken aan malafide praktijken. Nou, Moeten dat, we daar aan denken? Nee, dat is uh, door Pauwnieuws, uh, heb ik begrepen, in, uh, in het nieuws gebracht. Maar dat kun je niet onderbouwen. Nee, je kunt niet zeggen hoeveel het er zijn, omdat we dat gewoon niet weten. Wist je het, kon je ze aanpakken. Maar dat is het precies. Je weet het niet. Je komt er alleen pas achter op het moment dat er weer een, een wantoestand is. Ja, want waar gaat het fout? Op welk punt? Uh, doordat mensen te hoge tarieven rekenen. Doordat mensen inderdaad niet doorbetalen of niet tijdig doorbetalen. Soms ook uh, gewoon mensen erg onder druk zetten. Uh, en dreigen met alle mogelijke zaken. Zoals de deurwaarder. Uh, op een moment dat dat nog helemaal niet aan de orde zou precies. zijn. Precies. Je, er zit een bepaalde ordening in dat hele proces. En eigenlijk is het heel goed geregeld. En het enige wat echt ontbreekt is dat de overheid dat erkent. En dat doen ze niet. En daar is kamerbrede steun voor. Er is echt een hele grote steun in de Tweede Kamer om dat wel te doen. Daar wordt ook om gevraagd met name door kamerlid Koozu van de Partij van de Arbeid. Die maakt zich daar heel sterk voor. Maar uh, ja, tot nu toe... Ja, want waar, waarom is, gebeurt er dan niets? Ja, omdat ze zeggen, ja, het is misschien duur. Nou, dat is het dus niet, want het is allemaal al op eigen kosten geregeld. Um, ik denk dat er, ja, alle gedrag... Ook alle beslissingen worden altijd ingegeven door, door een belang wat erachter zit. En ik denk dus dat het ministerie er belang bij heeft om dat niet te doen. Maar toch is er een heldere wet. De wet incasso-kosten, ja. daarin staat dat je maximaal 15% van de schuld mag vragen. Als incasso-bureau met een minimum van 40 euro. Dat is een glasheldere ja. regel. Dan is dat toch ook simpel te controleren of die uh, ja, regel alleen, gehanteerd eh, wordt door zo'n incasso-bureau. je ...die markt niet reguleert, kun je ook niet controleren. Er is dus geen controle-instrument behalve door onze vereniging... ...en die geldt alleen voor onze leden. En dat is het geven in het geheel, dat mensen die uh, uh, alles eraan doen... ...om te zorgen dat er kwalitatief goed werk wordt ge geleverd... ...en dus in zelfregulering komen tot een keurmerk dat zo'n keurmerk vervolgens niet wordt erkend... dat vind ik echt heel stotend en stuitend vanuit de overheid. Ook in uh, het promoten van zelfregulering. Want waarom zou je dat dan toch in vredesnaam doen... als je het vervolgens ja, alleen voor je eigen leden ja. uh, mag laten gelden? Stel dat en, ik een schuld heb. Hoe herken ik een Malafide incassobureau? Waar moet ik dan op letten? Uh, alle gecertificeerde incassobureaus hebben het... NVI-keurmerk. Nee, dat begrijp staat ik, maar daar zijn ieder dus ook... Op... Staat overal, uh, is dat kenbaar. En het, uh, als, als consument is het heel lastig om dat uh, goed te onderscheiden. Maar als opdrachtgever, dus als schuldeiser, kun je daar wel heel erg veel aan doen. Want schuldeisers willen natuurlijk hun geld binnenhalen. Maar en misschien, en heb ik als, uh, misschien heb ik als schuldeiser wel belang bij een incassobureau dat net een tandje harder is dan bijvoorbeeld een gecertificeerd bureau... die dat allemaal niet mag. Ja, en dat is nu precies de reden waarom je het moet regelen. Maar, maar daar ben ik dan niet uh, mee geholpen geld. als schuldeiser. Ik wil me gewoon mijn geld. Ja, en daar heb je op zich ook recht op. Maar waar niet is, verliest de keizer zijn rechten. En ook al wil jij je geld... dan nog behoor je dat netjes en respectvol voor elkaar te krijgen. Tot zover als het er is. Um, de vraag is natuurlijk ook of jij geleverd hebt onder hele goede omstandigheden. Want daarvoor heb je je leveringsvoorwaarden. Dat checkt u als gecertificeerd bureau wel? Of de opdrachtgever in uw geval uh, ook? Uh... Ja, zeker. Wij gaan dus ook niet in zee met opdrachtgevers die... Uh, op een malafide manier of fraudeleuze manier proberen aan hun geld te komen. Want die zijn er natuurlijk ook. En dat alles kun je dus in feite pakken... door te erkennen dat je uh, dat moet regelen bij wet. Ja, nou feit is uiteraard dat u nooit heel populair zult worden, toch? Um, kijk, op het moment dat iemand niet betaalt is het ontzettend fijn als je iemand anders daar de schuld van kunt geven... en zelf niet hoeft te bedenken van... ja, ja, ik ben wel in gebreken gebleven. Um, alles wat je koopt, bestelt, uh, je toe verplicht, moet je betalen. Maar er zijn omstandigheden waardoor je dat soms niet meteen... soms niet geheel... En soms verklaarbaar niet kunt. En dan is de vraag, uh, had die leverancier dat kunnen weten, dan treft ook hem blaam. Helder. En dan is ook wel even kijken van, hoe zorg je nu dat je dat toch ordentelijk voor elkaar krijgt, dat je zoveel mogelijk recht doet aan een ordentelijk economisch verkeer. Want Kremers, in ik... is niks anders dan het afmaken van een handelstransitie. We hebben het begrepen. Mevrouw Kremers was dat, de voorzitter van de NVI... de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassobureaus. Dank u wel. Dag. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u het bijzonder interesseert. Op een veiling in Geneve is een roze diamant, de Pink Star... voor 68 miljoen Zwitserse frank verkocht. Waar komt die kleur, pink, roze, in de diamant eigenlijk vandaan? Inge Korn van Pioen Goudsmede weet het antwoord. De kleur van diamant die komt uit uh, verschillende elementen vandaan. Dat kan sporenelementen zijn, radioactiviteit of de geweldige hoge druk die diep in de aarde uh, ooit er was en is. Uh, de aanwezigheid van bijvoorbeeld stikstof, die kan voor gele of oranje kleur veroorzaken. Borium, dat is een, uh, een metaalachtig iets. Dat kan een blauwe tint uh, veroorzaken, van diepblauw tot hemelsblauw. Waterstof daarentegen, violet. En de roze kleur die wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de enorme hoge druk. Straling, radioactiviteit dus, die zorgt voor groene tinten. Zo heb je een heel veel kleurenschala aan diamantkleuren. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Dordrecht. Daar is onze verslaggeefster Jetmok. Even kijken. Gaat de tent in. Even op zoek naar de rits. Hoe werkt dat? Het oh, het, ja, het is, geen met, uh, het is uh, helemaal uh, geen rits. Het is een soort van magneet. Het is een magneetsluiting, zodat die helemaal dicht zit. Zit helemaal dicht, want anders dan gaat hij niet helemaal dicht. Ga ik erin. Ja, het is eigenlijk alsof je... Ik hou me een beetje open. <laughs> want anders dan wordt het heel donker hier. Het is een, een gewone tent. Uh, je zou erin kamperen. Kunnen kamperen. Maar uh, blijf je dan ook droog? Nee, want hij is uh, voor uh, binnen en hij houdt straling tegen. Maar geen regen. Het is dus een, een anti-stralingstent. Ja. Uh, Obama, president Obama, de Amerikaanse president, is gefotografeerd in een tent als deze. Ik stap weer even naar buiten, want het wordt wel heel erg donker hier. In het lab van Holland Shielding Systems. Jan van Tienhoven, u bent de directeur hier. Wat voor tent is dit? Dit is een tent die straling tegenhoudt. Dus straling tegenhouden, er komt bij een heel hoop dingen voor. He, bijvoorbeeld uh, bij forensisch onderzoek. Als er een mobieltje is gevonden van een slachtoffer wil je dat detecteren. Het komt voor bij medische onderzoeken. Maar het komt ook voor bij de, bij de geheime dienst. Die uh, uh, crypto boodschappen in wil geven of wil ontvangen. We lopen er eventjes omheen. Het is een metalen constructie met daarin een soort... Ja, het is een, een zilveren... Ja, ja, wat is het eigenlijk? Het is, uh, eerst, uh, het is een hooggeleidend textiel wat eerst verkoperd is. Omdat koper hele goede afschermeigenschappen heeft. Maar omdat dat gaat corroderen, zit er een heel klein laagje nikkel overheen. Het is echt een chemisch stofje dus eigenlijk. En, maar ja, het ziet eruit als een gewone zilveren tent. Waar, waar kunnen we dit nou mee vergelijken? Het is heel sterk. Het is een soort parachutezijde. En je kan het vergelijken met een stalen uh, wand of een aluminiumwand. Alleen die is niet opvouwbaar. Deze is mooi opvouwbaar. Want als Obama, hè, als we daar even op richten, hè, als hij in zo'n tent zit... als hij op reis is vooral en hij moet geheime dingen bespreken... of in elk van dingen die niet voor iedereen bestemd zijn... Um, wat gebeurt er dan als je in zo'n tent zit? Als je in deze tent zit, uh, dan kan je niet afgeluisterd worden. En uh, zo'n president kan afgeluisterd worden uh, op het moment voordat zijn boodschap om is gezet in crypto, dus in geheimtaal. taal. En... Dus, dus hij belt met een telefoon, die, die, die tekst die hij uitspreekt, die wordt versleuteld, maar voordat die versleuteld wordt? Ja, Voordat die versleuteld wordt, uh, is ook dat signaal op te vangen. Hetzelfde met het type van een brief of zo. En dat is het kwetsbare moment. Nadat die versleuteld is, is het alleen een kwestie van... dat je hele grote slimmerikken en enorme computers nodig hebt om het, terug te, om het te ontcijferen. Goed, dan zit hij dus in deze tent. En die tent waar hij in zit, is die ook echt uh, gemaakt door u? Daar doe ik geen uh, uitspraken over, want uh, wij praten helemaal niet over aan welke klanten dat we dat leveren. Maar is het zo dat uh, uh, Nederland voorop loopt in het maken van dit soort, dit soort tenten die, die straling tegenhouden? Nee, dat is, dat is niet zo. Dat doen eigenlijk de Amerikanen zelf. Alleen, uh, geen hond op de wereld durft meer een afgeschermde tent van een Amerikaan te kopen. Omdat hij dan denkt, hier zit vast iets in. En dat is ook zo. Even kijken hoor, ik ga even kijken, want dan wil ik ook wel weten... waar, waar zouden dan die, uh, die afluisterapparatuur... want het is echt een hele simpele tent... Ik bedoel, een kampeertent, daar zit meer poeha aan, in elk geval zoals het eruit ziet. Wat, waar zitten dan die, die afluisterdingen? Nou, dat is nou precies het geheim hiervan. Omdat die helemaal is te controleren door een uh, land... kan je hier niks instoppen. Want alles is dun, kan je door je vingers uh, laten gaan. Nou, met veel plezier kan je, zou je aan de magneetsluitingen iets kunnen doen. Dat is nog iets uh, zwaar. Maar die zijn ook nog demontabel, zodat je dat ook kan inspecteren. Het wordt echt goed onderzocht of hier dingetjes in zitten. Dus voordat Obama zo'n tent in kruipt, ze hem toch nog eventjes? Ja, of je zorgt gewoon altijd dat, die, dat niemand erbij kan uh, uh, en daar iets in kan stoppen. Behalve het bedrijf dat het maakt dan? Het bedrijf dat dat maakt. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat we niet dagelijks omgekocht worden door vreemde mogelijkheden. Hartelijk bedankt. Jet Mok was dat vanuit de antispionagetent van Barack Obama. Zometeen het loont om in Frankrijk kinderen te krijgen. Maar nu eerst. 3, 2, 1... Deze dag. 1830. Happy birthday, Happy birthday to you, op, op deze dag, waarschijnlijk rond 1830, werd schildpad Harriet geboren. Op 22 juni 2006 stierf ze. En ze was daarmee het oudste levende wezen op aarde. De Belgische bioloog Dirk Drouwlands volgde haar levensloop. Wow. Het was een, een Reuzelandschildpad van de Galapagos-eilanden die volgens de overlevering in 1835 als klein schildpadje he, van een centimeter of dertig jaar of vijf oud door Charles Darwin he, hemzelf zou, zou meegenomen zijn aan boord van de Beagle het schip waar dat hij zijn grote rondreis rond de wereld mee maakte en vervolgens na een zwerftocht over de oceaan en over Engeland en terug over de oceaan in Australië terecht is gekomen en daar dan de rest van haar leven heeft doorgebracht en finaal in 2006 gestorven die maken dan wat van die vreemde knorgeluiden en, en, en, en zien er niet echt aantrekkelijk uit vanuit mensenstandpunt bekeken er wordt trouwens gefluisterd dat Steven Spielberg zijn E.T. gebaseerd zou hebben op, op die koppen van die reuzenlandschildpadden dat de Galapagos en als je die ziet is er eigenlijk wel iets voor te zeggen omdat die heel traag leven, dat is letterlijk uh, op te vatten zo, niet alleen uh, heel traag bewegen, maar een heel traag metabolisme hebben, alles op hun gemak doen, traag opgroeien, uh, zich traag voortplanten. Uh. Ze migreren op een bepaalde manier wel, want heel bizar is dat men ontdekt heeft dat die reuzenlandschildpadden op sommige van die eilanden in de Galapagos, wel echte trektochten kunnen maken. een vulkaan op bijvoorbeeld. Uh, men weet nog altijd niet precies waarom, maar vermoedelijk heeft dat een beetje met voedingsspecificiteiten uh, uh, te maken. Maar uh, ja, ze doen alles traag. Het zijn ook koudbloedige dieren, uiteraard. Dus, uh, dus als het koud is, dan, dan vallen die letterlijk stil. S dus morgens moeten die eerste paar uren zonnen uh, om, om terug op te warmen en terug actief te kunnen worden. Wat dus betekent dat ze, dus nachts veel minder energie verliezen dan wij, die ons lichaam op temperatuur moeten houden. Dus uh, zo kunnen zij het langatje Harry het was aanvankelijk Harry en Harry werd, uh, was blijkbaar de naam van de, de, de, de directeur van de Australische Botanische Tuinen... ...waarin dat het finaal terecht is uh, gekomen. Maar het, uh, het, uh, het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is heel uh, onopvallend in die, in die soorten. Dus heel moeilijk te zien. En het is pas naderhand, na een heel grondige inspectie van, uh, van, van wat dat Harriet eigenlijk was... ...dat men dus erachter gekomen is dat dat eigenlijk een vrouwtje was. Dus... Uh, ja, dat past in de machocultuur van de Victoriaanse uh, gemeenschap... die geen rekening hield met het feit dat vrouwen interessant zouden kunnen zijn. Het verhaal van Schilpad Harriet was dat. 176 jaar werd ze en ze overleed. Vandaag op 22 juni in 2006. Stone met tell me about it. De Franse economie mag dan wel krimpen, maar de bevolking is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers van het Franse Centrale Bureau voor de Statistiek. Frankrijk behoort tot de landen met de hoogste vruchtbaarheidscijfers van Europa, net achter Ierland. Correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. goedemorgen. Goedemorgen. Waarom worden er zoveel baby's geboren bij jou? Nou, dat vindt de regering leuk. Dat stimuleert de politiek. En dat doen ze eigenlijk al jaren, inderdaad. Want het leus in Frankrijk is familie nombreuse, familie heureuse. Oftewel, grote families, dat zijn blije families. Maar hoeveel geld krijg je voor een baby? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hoeveel geld? Want dat is precies ja. de reden. Het wordt fiscaal gestimuleerd door de regering. Hou je vast, ik ga het rijtje nu opnoemen. Een vrouw die zeven maanden zwanger is... krijgt haar eerste babypremie. Ruim 900 euro wordt er dan op de bankrekening bijgeschreven. Dan wordt het kind geboren. Dan krijg je kinderbijslag, ja. Maar niet van het eerste kind. Nee, je krijgt pas vanaf het tweede kind in Frankrijk... kinderbijslag. Kortom, een stimulans om niet één kind te krijgen... maar in ieder geval meer kinderen. Dan is er niet alleen kinderbijslag... maar ook nog een belastingvoordeel, inderdaad. Want in Frankrijk wordt het gezinsinkomen verdeeld over de gezinsleden voor de belasting. Stel, je verdient per jaar 60.000 euro. Je bent met z'n tweeën, deel je dat door twee, krijg je 30.000 euro. En die 30.000 euro bepaalt in welke belastingsschijf je valt. Als je met z'n zesen bent... Er wordt 60.000 dus door het aantal gezinsleden gedeeld. 10.000 euro per gezinslid. Dat bepaalt de belastingschijf. Dus des te meer kinderen, des te minder je belasting je betaalt. Ik zal het je nog sterker vertellen. Wij hebben vrienden, vier kinderen. En de moeder zei, zo, nu kan ik stoppen met werken. Want dat is voordeliger. Uh, het is voordeliger om vier kinderen te hebben... dan om mezelf te werken. Dan is er nog een extraatje, want vanaf het derde kind gaan zowel de kinderbijslag... en dat belastingvoordeel wat we het net over hadden... gaan nog verder omhoog. Dus de regering doet er alles aan in Frankrijk... om mensen veel kinderen te laten Het gaat krijgen. dus echt om duizenden euro's. Ja, absoluut. En het belangrijkste doel van de Franse regering is... te voorkomen dat de Fransen uitsterven of... Uh... <laughs> Nou ja, aanvankelijk kwam het daar bijna op neer. Want het gaat eigenlijk terug naar de vorige eeuw. In de jaren 30 van de vorige eeuw... was er een hele sterke terugloop van de geboortecijfers in Frankrijk. Echt heel erg sterk. En dat werd als een gevaar gezien voor het land. De Eerste Wereldoorlog was net voorbij. De Tweede Wereldoorlog zag eraan te komen. Eraan te komen en de Fransen vonden dat een gevaarlijke ontwikkeling. Ontvolking, er werd zelfs over gesproken. Dat was een verzwakking voor Frankrijk. En toen werd die doelbewuste familiepolitiek gestart. Des te meer kinderen, des te beter. In de loop der decennia is dat natuurlijk veranderd. En in de jaren 60 en kwamen de pil. Abortus werd legaal. En het aantal families met veel kinderen werd enorm veel minder natuurlijk. Maar het hele gezinsideaal, dat grote gezinsideaal, dat bleef. Het kreeg alleen een soort nieuwe dimensie. Het werd nog steeds als goed gezien, veel kinderen hebben. Goed voor Frankrijk. Veel bevolking hebben, dat is nog steeds goed. Maar het werd ook als een soort herdistributie van inkomen gezien. Want Kinderen, veel kinderen in een gezin, dat betekent meestal dat het gezin ook armer is... en die moeten extra geholpen worden. Zijn er politici die uh, durven zeggen... we moeten hier maar eens mee gaan stoppen? Want dat kost gewoon veel te veel geld. Bijna niet. Sarkozy, de, rechtse president, de vorige rechtse president, heeft het geprobeerd, moest terugkrabbelen. En François Hollande, de socialistische president die nu aan de macht is, is er heel voorzichtigjes mee begonnen. Want het is crisis, ook in Frankrijk natuurlijk. Dus er moet bezuinigd worden. Iedereen moet bezuinigen, ook kinderrijke families. Maar het gaat heel stapsgewijs, heel klein. Want de Fransen hechten daarna grote families zijn goede families. Hele korte persoonlijke vraag. Hoeveel kinderen heb jij en val je onder de Franse belastingwetgeving? Ik heb twee kinderen, die zijn al wat ouders inmiddels. En je kunt die stoppen die met werken. Schadden. Je kunt stoppen met Ik heb het al gehoord. <lacht> Frank en Hout in Frankrijk. Dank je wel. We zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste half uur van Goedemorgen Nederland. Na tienen gaan we verder. Onder meer met de waterschappen. Die houden verkiezingen, zijn niet populair. En dus hebben ze bekende Nederlanders ingezet om kiezers te gaan trekken. Blijf dus luisteren.